8 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Het Huigenscollege in Amsterdam betreurt het... dat twee leerlingen mogelijk verantwoordelijk zijn... voor de dodelijke mishandeling van een grensrechter in Almere. De directeur betuigt in een persverklaring... zijn medeleven aan de nabestaanden. Hij schrijft dat het college is geschokt door de gebeurtenis. Op de school zijn in alle 37 klassen gesprekken gevoerd over het incident... ook met klasgenoten van beide verdachten. Een leerling van het Huygenscollege is een dag geschorst. omdat hij op Twitter een steunbetuiging had gezet. voor een van de gearresteerde verdachten. Morgen worden negen verdachten voorgeleid. die maandag werden gearresteerd. op een bijeenkomst van de Koerdische PKK in Zeeland. 37 mensen zijn vrijgelaten, 9 Koerden zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie omdat ze geen geldige papieren hadden. Onder de 9 verdachten die morgen worden voorgeleid zijn 2 Nederlanders, de anderen komen uit Duitsland, Zwitserland, België en Frankrijk. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. In Nederland is de PKK sinds 2007 verboden. Op de bijeenkomst in Zeeland werden vermoedelijk PKK aanhangers gerekruteerd voor de gewapende strijd in Turkije. In New York is een man gearresteerd voor de dood van een metroreiziger die op de rails werd geduwd voor een aanstormende trein. Het slachtoffer kwam maandag om het leven op een station bij Times Square. De 30-jarige verdachte zou het slachtoffer hebben geduwd na een woordenwisseling. Dat is op een bewakingsvideo te zien en op foto's die werden genomen door een getuige. En die foto's gingen de hele wereld over. Veel mensen zijn er verontwaardigd over dat de getuige foto's maakte in plaats van het slachtoffer te helpen. Het weer winterse buien. Lokaal kan een laagje sneeuw blijven liggen. De wind kan aan de kust toenemen tot stormachtig. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen wolkenvelden en zonnige perioden. Af en toe kan een winterse bui vallen. En dat wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buien plaatselijk glad. En een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 2 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Ja ja, de Ster 2012 staat voor de deur. Dus wat is uw favoriete commercial? Ga naar stergoudenloekie.nl en stem!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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop op de NL altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two planes. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Govert van Brakel. Koos Jansen is hier, burgemeester van Zeist. Oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarantis. Amarantis. Uh, Koos kreeg deze week de roe. Amarantus is de omgevallen onderwijsmonolog. Een stuurloze, zieke organisatie werd er gezegd. Met een lege portemonnee. Een tweede gast, John van Tilborg. Al meer dan een kwart eeuw op de Bres voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Goedenavond. Bij een van de grootste scholenkoepels van ons land, Amarantis... hebben bestuurders zich schuldig gemaakt aan zelfverrijking. Directieleden en adviseurs hadden soms twee leaseauto's van de zaak... naast een vaste OV-kaart en taxievergoedingen. Er was genoeg geld om in huisvesting te investeren... maar onderwijsverbeteringen, ho maar. Iedereen ziet dat het niet goed gaat. Iedereen weet het. Maar de urgentie wordt onvoldoende gevoeld. Minister Bussemaker van Onderwijs overweegt juridische stappen tegen de bestuurders. Meneer Janssen, goedenavond. Goedenavond. Ja, mag ik nog goedenavond zeggen <laughs> na deze ja. week tegen u. Ja, het is een hectische week geweest. Daar kunnen we een goede week ook komen. Oh, ja. we, om over serieuze onderwerpen Wat te was spreken het goed, met elkaar. Dan? Dat er goed over gesproken is. Ja? Gisteren in de gemeenteraad, in de pers de afgelopen dagen. Het lang verwachte onderzoeksrapport ja. is vrijgekomen. En ik denk dat dat goed is. Ja, er is wel goed over gesproken. Maar het is allemaal gebeurd onder uw voorzitterschap van de Raad van Toezicht. En wat dacht u toen u dat rapport zag? Ja, dat is, uh, het is een scherp rapport. Scherp in de analyse, scherp in de conclusies... en ook scherp, denk ik, in de aanbevelingen naar de toekomst toe. Het is niet mis. Het zijn natuurlijk ook zware tijden geweest voor Amaranthus. Ook voor de Raad van Toezicht. En het is uh, ontzettend jammer ook, heb ik ook, ook eerder gezegd dat het, uh, het, niet op gekeerd, het schip niet op tijd gekeerd kon worden. Nee, Maar, maar ha, ha, had die mogelijkheid er dan nog ingezeten, denkt u? Uh, vijf jaar geleden is Amarantus eigenlijk met een, een, een lek in de boot gestart. Na de fusie uh, zat er een financieel lijk in de kast. Heel groot. Dus zonder vlees op te botten is eigenlijk Amarantus... Uh, ja, de zee opgevaren. Laat, ja. het, laat ik het maar zeggen. Ja, maar u was een van die kapiteins op, dat, op, op, op die lekkende boot... met dat lijk, uh, lijk in de kast. Uh, de, u wordt uh, verweten dat u als voorzitter van de Raad van Toezicht... niet uh, echt adequaat hebt ingegrepen. Ja, de Raad van Toezicht is... Dan moet ik echt iets toelichten over de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is een, is een verzameling mensen. We waren met z'n zevenen die toezicht houden op het bestuur van Amaranthus. En wij komen zes à tien keer per jaar bijeen. En controleren met name achteraf hoe het gaat. Ja. En wij hebben geconstateerd bij Amarantus... dat we de afgelopen vier, vijf jaar... de grootste moeite hebben moeten doen. Inspanning hebben geleverd. Ja. Dat staat goed in het rapport ook. Met allerlei ingrepen om het schip goed op koers te krijgen. En de, dat is met de bemanning, het bestuur... En het management niet goed niet geluk. gelukt. Nee, wat uh, het rapport zegt, uh, van de commissie de Witte rapport, zegt... u hebt het wel geprobeerd, uh, maar bent daarin onvoldoende effectief geweest. Dus u hebt de problemen wel aangekaart bij het bestuur ja. van uh, Amarantis... maar u hebt vervolgens niet gekeken of ze, of ze deden wat, wat u vond. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is ook echt voor verbetering vatbaar. Zeker als je terugkijkt. Um, laat ik 2009 als een belangrijk jaar noemen. In dat jaar kwam de instelling onder verscherpt financieel toezicht van het Rijk. En toen hebben we ook als toezichthouders het bestuur aangesproken het tijd te keren. Toen zijn er ook allerlei ingrepen geweest. En toen hebben we de mensen in feite een jaar de tijd gegeven... om daarvoor de hand aan de ploeg te slaan. En toen hebben, we, we hebben ze het voordeel van de twijfel Had gegeven. Had u wel vertrouwen in die mensen? Want... Ja, want weet je... Er komen je zit... er gekke dingen boven nu. Ja, daar kom ik zo dadelijk op terug, die gekke dingen. Ja. Maar toen, toen hebben we gezegd van ja... het machtigste instrument van de Raad van Toezicht heeft... dat is ontslag van mensen. En daartoe is ook uiteindelijk overgegaan. Maar terugkijkend zou je kunnen zeggen... had het niet sneller gekund, had het niet steviger gekund. Zullen we even luisteren naar uh, Riet de Wit... dat is de voorzitter van de, de uh, commissie... die uh, nu dit rapport op tafel heeft gelegd... en wat zij te zeggen heeft over uh, uw Raad van Toezicht... De doorslag is volgens ons toch vooral dat er een uh, falend bestuur zat, een zwak toezicht was, en dat het alles bij elkaar vijf jaar lang heeft geduurd voor 30.000 leerlingen. Nou, wat wij constateren bijvoorbeeld, dat is dat er al die, jaren, die vijf jaar die wij onderzocht hebben, niet één keer een college van bestuur is geweest, dat in staat was om dat krachtig op te treden en de problemen aan te pakken. En dat is uh, bij uitstek de rol natuurlijk van de Raad van Toezicht, om te zorgen dat er een goed college van bestuur zit. Wat wij constateren, dat is is dat um, in de Raad van Toezicht wel de goede discussies werden gevoerd... dat er wel de goede vragen werden gesteld... maar dat er toch niet gestuurd werd en onvoldoende gestuurd werd op resultaten. Ja. Een deel hebben we al, be al behan ja. behandeld, ja. He? Ja. maar ja. heeft mevrouw ja. de Wit... heeft haar commissie hier wel gelijk over? Ja, als, als mevrouw de Wit zegt dat was een zwak toezicht he? dan bedoelt ze ja. ook de toezicht van alle kanten... accountants, eh, departement, maar ook de Raad van Toezicht en die raad van toezicht heeft als machtigste instrument... in te grijpen in de bemensing. We hebben dikwijls als raad van toezicht... bijvoorbeeld naar een huisvestingsdossier gevraagd... een school met veel gebouwen, veel investeringen. Dat is niet goed boven tafel gekomen. Op een gegeven moment hebben we toen geagendeerd... het vraagstuk is het bedrijf wel in controle? We hebben we zelf als raad van toezicht uh, geagendeerd... aan de orde gesteld... En het enige wat je in zo'n situatie kan doen... is bevragen en aanjagen dat het komt. Ja, is het heel even als ik zeg... u kunt ook met de vuist op tafel slaan? Ja, dat kan. Ja. Dat, dat, kan. dat is natuurlijk ook gebeurd. Als je kijkt naar, naar, de, naar, de, naar, de, naar de grote verzameling... wat genoemd wordt interventies ingrepen... maar het uiterste instrument achteraf is ontslag. En dat instrument, daar loop je niet elke dag mee te koop... Je zou kunnen zeggen. met die informatie had het beter gemoeten. Nou, dat is ook een van de aanbevelingen. van, uh, van de ja. commissie. die zegt. laat er gewoon een wettelijke regeling komen. dat als een raad van toezicht iets wil op dat vlak. dat er ook een eigen macht is. om dat te doen. En het is, het is nu een te traag proces. Ja, maar u, u klinkt, laat ik zeggen. vrij machteloos. als voorzitter van een raad van toezicht. als het gaat om dit soort grote zaken. Ja, het, is, uh, het blijft toezicht. En in die zin is het gewoon goed ook dat dat tegen het licht wordt gehouden. Het is altijd achteraf. Altijd op afstand. En laten we zeggen op spaarzame momenten in een op, jaar. Op zes tot een, acht keer. Zes, uh, zes ja. à tien keer per jaar kom je als raad van toezicht bijeen... waarin je op hoofdlijn het college van bestuur weegt. Op ja. hun prestaties. Maar wist u bijvoorbeeld dat dat college van bestuur... Uh, allerlei uh, dikke salaris en prachtige emolumenten had... als leaseauto's, OV-kaarten, taxiritten en dergelijke? Ja, als, het waar is, als, er, als dat waar is, als dat ja. waar is dan, uh, dan is het echt schandalig. Dat heb ik ook de afgelopen dagen gezegd. Deze uh, zaken zijn niet gemeld bij de Raad van Toezicht. Die Raad van Toezicht zit ook niet in die positie. Maar mag u daar niet en, naar vragen dan? En natuurlijk mag je er naar vragen, maar... Absoluut. En zo hebben we allerlei mistoestanden ook aangepakt. Ik noem maar iets. Er was een bonuscultuur binnen de instelling. We hebben die bonussen afgeschaft. We hebben een bestuurder ontslagen. en die wilde niet vertrekken. We hebben hem op minimumloon gezet. Dus er is behoorlijk fors. Daar is dat lopen... dezelfde bestuurder van wie nu gezegd wordt. hij heeft vijf jaar lang vol salaris gekregen? Is dat, uh, oh, nou, ik wil het eigenlijk geen naam ja, noemen. Het staat in de krant, de, de, met ja, naam en toename. Nou, maar ja. dan zit u wel goed in die richting. Ja. En die is dus op minimum loongen. Daar loopt tot nu toe nog steeds ja. rechtszaken over. Ja. Daar, daar ben, heb ik getuigen voor uh, moeten, moeten geven... bij de rechtbank hier in, in Amsterdam. Dus, dus laat niet te schijn er zijn dat er niet ingegrepen is. Het instrumentaal... Het had beter gekund. U hebt de slappe ingegrepen, zegt mevrouw de Wit. Sneller en steviger ja. had het gekund zeg ik ook achteraf, dat trek ik me ook aan, absoluut. Want laten we wel zijn, het had ook wat de Raad van Toezicht betreft... zeker als je terugkijkt, beter gekund dan dat het gegaan is. Ja. Zeg maar, Dan ben ik een buitenstaande, maar als ik ja. in de krant lees... dat, uh, dat er 7.000 euro per leerling publiek geld beschikbaar is voor goed onderwijs... en daar wordt netto 3.000 aan besteed... dan is er toch iets heel erg mis met de core business? Ja, nu is gebouw is van wezenlijk belang, de techniek. Het Zeker. gebouw is van wezenlijk belang voor het feitelijk onderwijs. Dat He, de onderwijsgevende ja. en nee, maar het onderwijsgevende, het zijn de, de boeken. De, de computers op de kamer van de directeur waren moderner dan die ja, op de Ja, dat, dat is gewoon waardeloos. Daar heb ik ook geen goed woord voor over. En, en we hebben vaak ja. gesproken binnen Amarant, Dus We hebben vanuit de Raad van Toezicht een eigen commissie ingesteld. De commissie onderwijs. Noodgedwongen, een eigen commissie financiën. Uh, het heeft niet mogen baten. Ik heb u ook gezegd, dat we, ook als raad van toezicht... dat ik van mening ben dat het steviger en sneller had gekund. En in die zin uh, ja, betreuren we het ook zeer... dat het gegaan is zoals het gegaan is. We zijn één van de schakels in het geheel... niet ja, maar de, zeggen, wel de, de, de nou ja, U bent wel maar maar als toezichthouder de, de belangrijkste schakel... Als het, gaat, u begint het? als het gaat om het toezicht op het bestuur, ja. Ja. dan zijn wij het. Zeg maar, ik, ik, ik bedenk me altijd, als, als je naar nou ja. zo'n functie zit... en dan kom je op de, de, de kamers van de heren uh, collegebestuurders... en dan denk je, jeetje, wat een duur tapijt... en wat een dikke salarissen en wat een mooie kamers... Uh, en, en dan, u ziet ook die armoedige huisvesting... Um, wil je daar dan niet ogenblikkelijk ook iets aan doen? Ja. Ja, daar praat je over. En dan jaag je het college van bestuur... aan daar goed aandacht aan te geven... aan de noden op de werkvloer. Het is zo net, dus We kwamen natuurlijk in Amsterdam zegt. op de ja. scholen. We kwamen in Almere ja. op de scholen. Op Kanaleiland Utrecht. Dus wij kwamen ja. natuurlijk om op de scholen... om met leerlingen en docenten te praten. En als er aanleiding was... stelden we dat ook aan de orde. Ja. Maar vergeet niet... De toezichthouder houdt toezicht in de frequentie en in de positie die ik u noemde. Ja, maar dan zou je en, moeten zeggen: en, Moet ik wel aan zo'n klus beginnen? Want dat weten ja, we. Ja, dat kun je zeggen, maar dan benut je de inspectierapporten. Elk jaar ja. 60, pak weer 25, 26 ja. inspectierapporten. Je pakt je accountantsrapporten. Het zijn al die schakels die goed in elkaar moeten grijpen. En dan zeg ik, terugkijkend: sneller, concreter, beter, meer werkvloer. En ik denk dat die schaal de schaal van de instelling uiteindelijk ook echt een complicerende factor is het, het, geweest. Het is te groot geworden. Het is te groot geworden, vooral in moeilijke tijden. Ja. Hebben We de crisis eroverheen gekregen, de economische financiële crisis, kritische banken. Maar als ik kijk op basis nu de ervaring hoe lang de remweg is... om je ingreep effectief te laten zijn... dan maakt het uit of je op 70 plekken onderwijs geeft... Of op zeven. Dat plekken. begrijp ik. Ondertussen kwam je ook in politieke moeilijkheden als burgemeester van Zijst. U hebt het debat van gisteren overleefd. Ja, ja of, of, bijna. Ja, ja, u gebruikt het woord overleefd. De ja. raad heeft een sterke behoefte gehad. En ik vind het ook terecht om het mee van gedachten te wisselen over de gang van zaken bij ja, andere maar Is dat woord overleefd te zwaar? Uh, ja, want overleefd, dat, dat wordt vooral gebruikt als, je, als aan de orde is... moties ja. van wantrouwen of van ja. treurnis. Of nou ja, een beetje ja. de politieke termen. Ja, oké, okay, maar dat is maar, maar of je voor of achteraf uh, het debat bekijkt. Hè, want dat, ja, maar dat... ik vind het best spannend geweest. Ja. En ik heb het ook wel als een kans gezien... om een stuk verantwoording af te leggen over die afgelopen jaren. Ja. En dat heb ik zo goed mogelijk gedaan. En de raad heeft gezegd van het is goed dat we het erover gehad ja. hebben. Het is niet mis. We hebben er twee uur over gesproken. Nou, dat zegt ook iets. Uh, maar ik heb, het, ik heb het ook wel als een kans gezien... om zo goed mogelijk uit te leggen... en toe te lichten hoe de gang van zaken was. Maar ook aan te geven dat mijn passie zit... bij die docent en bij die leerling. Dat dat de kernzaak is van het onderwijs. Dat dat natuurlijk mijn brandstof was ook de afgelopen jaren om me in te zetten. En niet aan kantoor aan de Zuidas of niet naar welke franje dan ook. Want als dat mijn motivatie was geweest, was ik er al lang mee gestopt. Ja, maar dan had u dus blijkbaar toch de verkeerde bestuurders onder u onder uw De chemie in de bemensing is niet goed geweest. Dat staat vrij scherp geanalyseerd in het rapport. Dat is een belemmerende factor geweest. Om het schip op tijd te keren. Ja. U blijft nog even burgemeester van Zeist. U bent net benoemd, hè, voor de tweede termijn. Ja. Meen ik zelfs? Ja. Ja. En, en en u blijft daar. En ik neem aan dat u bij een volgend verzoek van wie dan ook wil jij enzovoort denkt van: U heeft voor ja. zich een mens die waarvoor geld een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En uh, ik zal zeer kritisch zijn. Het kan niet anders. Die is voor mij ook een leerpunt. Maar ik stel het ook op prijs. En zo zit ik ook in elkaar... als ik me maatschappelijk actief kan blijven instellen. Want met de voeten in de klei... in mijn vrijwilligerstijd. Daar, daar wil ik ook mijn ja, passie kwijt. We... Maar je ziet hoe, hoe kwetsbaar ja, het kan Ja, maar weet zijn. u, buitenstaanders hebben ook vaak het gevoel... Dit is een old boys network... Hè, dat elkaar ja. uh, op, op mooie plekken neerzet. En ja. als jij dan daar toezicht nou, houdt, dan doe ik het daar. Nou, het is, het is hier totaal niet aan de orde nee. geweest. Ik ook zo niet in elkaar. Ik zeg het u zoals het gewoon is... En, uh, maar ik weet hoe kwetsbaar het werk nu kan zijn, ja. en daarvoor geldt echt een gewaarschuwd mens dat voor twee. U, u komt er nu mee. Uh, laten we zeggen op de landelijke zender, want RTV Utrecht uh, uh, heeft u al laten horen. Uh, en wat gaat u dan morgen doen als er nog eens een publiciteitsorgaan uh, zich meldt over deze kwestie? Ja, ik ik, ik dacht het is wel een mooie afronding bij u. He, gisteravond het raadsdebat gehad, vanavond bij u in de uitzending. De afgelopen dagen bij verschillende media. Dus ik dacht van het verhaal is gedaan. De lessen zijn getrokken. En elke dag zal ik mijn, mijn werk waar moeten maken. En daar zal ik me voor hart en ziel inzetten. Nou, ik wens u daar heel veel succes bij. En dank dat u hier wilde zijn. Koos Janssen, burgemeester van Zeist. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Bruyckhoek. Er zijn genoeg straalkachels voor nu? Nee, het is niet genoeg, want uh, sommige mensen hebben, hebben ook niet. Oké, okay, ja. dan ga ik dat nog even op Twitter en Facebook ja, zetten en dat een, er nieuwe uh, komen. En een uh, de matrius, nog nodig. Nog. Ja. Er komen hier continu busjes voor met mensen die dingen afleveren. Uit Ede, die komen uit Groningen, die komen uit Utrecht, die komen uit de buurt. Echt heel erg groot divers. Heel divers vrijwilligers uit heel Nederland zijn in touw... om uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam te helpen... U weet wat er gebeurde, hun tentenkamp in Osdorp werd ontruimd... en sinds zondag worden ze opgevangen in de Sint-Josefkerk. Stond toevallig leeg, maar nou ja, toevallig, de ontzuiling zet voort. Een man die zich al meer dan 25 jaar bezighoudt... met de opvang van asielzoekers in nood... is John van Tilborg van de stichting Inlia. Goedenavond, meneer van Tilborg. Goedenavond. Even uit het Sinterklaasfeest gebroken thuis? Ja, nou, ze zijn zeer wel willend. Ze weten waarvoor Ach, het is. Goed goede man, was er toch ook voor het goede doel, toch? Ja, da daar is hij wel voor, ja. Zeg maar, u, u doet dit al meer dan 25 jaar, uh, dit werk... voor uh, asielzoekers, voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het is dus blijkbaar nog steeds hard nodig, hè? Nou ja, het is, het is uh, wat je ziet met deze twee tentenkampen... eigenlijk een topje van de ijsberg. Als je bedenkt dat in de eerste zes maanden van dit jaar... Uh, zo'n 5000 mensen op straat zijn beland, dus niet teruggekeerd, niet uitgezet, niet toegelaten. Maar de straat is oplossing gezien vanuit de uh, politiek Den Haag. Dan oh. denken we van ja, dat is, dat is eigenlijk wel een beetje een hopeloze situatie. Ja. Zeg maar, u, u hebt dat hele proces nu zo'n 25 jaar meegemaakt. Is er een grote verandering aan te geven in die kwart eeuw ten opzichte van uitgeprocedeerde asielzoekers? Ja, er zijn zeker veranderingen aan te geven. Kijk, 25 jaar geleden was het echt niet zo dat mensen op straat belanden. Toen werd de straat nog echt niet gezien als een oplossing... voor het probleem dat ze in Den Haag hadden. Dus in die zin moet ik zeggen, sinds 1999 zijn mensen massaal op de straat gezet. 2003 hoogtepunt met minister Rita Verdonk. Bijna 15.000 mensen op straat. Dit eerste half jaar zo'n 5.000. Uh, dus daar zit wel een groot verschil. En, en, een, een andere situatie is de vraag van nou ja, in hoeverre ten aanzien van besluiten die worden genomen, uh, is er een groot verschil. Dan denk ik van nou, beslissingen toen en beslissingen nu zijn soms nog steeds uh, nou, aan, aan discussie onderhevig. Ja, ik vroeg me wel af, uh, waar komt die passie bij u vandaan om dit werk al zo lang op deze manier voor mensen in nood uh, te willen doen en voor te zetten? Ja, passie. Kijk, het. Het, oh ja, het moet ik, toch ja, ergens beginnen. Hè? Je moet het ook willen volhouden, want het is, het is wel altijd tegen de wind in. Het is wel tegen de wind in. Het is tegen de stroom oproeien. Dat is absoluut een gegeven. Maar ik was acht jaar en ik verhuisde van, van een dorp, Hardingsveld, Hardingsveld-Giessendam, naar een grote wereldstad, een havenstad, dus Antwerpen. En ik loop daar rond met mijn vader. En ik kan me herinneren dat ik bordjes zag staan op deuren van cafés en restaurants, waarop stond verboden voor buitenlanders. Op dat moment waar, waar voelde ik mezelf ook een buitenlander. Hè? Mm. Ik was die kaaskop die was daar gekomen en moest me daar zelf ook tegen verweren. En ik had vriendjes uit Griekenland, uit Marokko, overal vandaan. Mm. En mijn vader zei dan tegen mij, dat is niet tegen ons, het gaat niet om ons, Het gaat om gekleurde mensen. Mm. En toen, als kind, beredeneer je dat niet zo, maar je voelt wel dat hier iets heel fout zit. Hè, dat de ene mens heel anders wordt geïnteresseerd beoordeeld en, en, en gewogen als de ander. En ik denk dat dat wel altijd een rol heeft meegespeeld. Het, het moment dat mensen verschillend worden gewogen en dat je denkt, het moet wel fair blijven. En daarmee wil ik niet zeggen dat alle asielzoekers hier moeten blijven, maar we moeten wel fair met ze omgaan. Ze moeten een zorgvuldige en eerlijke procedure hebben. Nou, daar schort het soms wel eens aan. En dat, ja? dat maak ik na 25 jaar, dit werk nog steeds mee. En ik heb het 25 jaar geleden gezien toen wij moesten vaststellen dat heel erg ten onrechte een, een, een beduwe met haar kinderen zou worden uit of de de mensen naar Syrië terwijl wij bij ons onderzoek in Syrië konden vaststellen... dat zij daar eigenlijk al waren veroordeeld. Ja. Bij Verstek waren veroordeeld. Maar ja, dat hebben ze nooit bewezen in Nederland. Dus waren ze afgewezen tot en met de Raad van State. Pas toen wij daar geweest waren... en dat kerken ze hadden opgevangen hier, massaal... Eh, kwam het bewijs naar voren... dat die mensen ernstig in de problemen zaten... dan kregen ze uiteindelijk toch een verblijfsverkunning. Als die kerken er toen niet waren geweest om ze op te vangen... als wij dat onderzoek niet hadden gedaan in Syrië zelf... dan waren die mensen teruggestuurd. En ik verzeker u, die mensen waren echt in dezelfde ja. land. Ja, maar dat, goed, dat, dat was... Doen, maar u, u zegt, ja, het moet ver blijven. We spreken wel over uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat is nee, daar een ver dan in? Nou, dat is A niet waar. In de media en in de politiek wordt er lopend gesproken... over de uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik kan u vertellen, de meeste asielzoekers die in de noodopvang zitten... bijvoorbeeld van de gemeente... zijn mensen die zijn nog legaal hier, mogen een beslissing afwachten... en krijgen toch geen opvang van Rijkswegen. Dat kon 25 jaar geleden niet zo, iets was niet denkbaar. En nu hebben we dat wel. Dus de meeste gemeenten die ook met asielzoekers werken... hebben met die groep te maken. Legaal, maar geen uitkering, niet mogen werken zelf... geen onderdak, niet krijgen van het Rijk, niet verzekerd zijn. Dat is één. Dat is de de, misvatting. de tweede is, het gaat om uitgeprocedeerde mensen. Nou, Even voor alle duidelijkheid. Als ze uitgeprocedeerd zijn, dan nog blijft de verantwoordelijkheid liggen bij de Rijksoverheid. Want die zou ze dan moeten uitzetten, dan wel moeten toelaten. Nou, beide gebeurt niet. En dan wordt de straat gezocht als een oplossing. Laat ik u dit vertellen. Onder die uitgeprocedeerde asielzoekers zitten ook een hele hoop mensen... die kunnen echt niet zomaar terug. Dat hebben we ook vaker onderzocht. Uh, er zit hier een groep Somaliërs bij. Nou, als ik luister naar de uitspraak van de Raad van State, dan kun je Somaliërs niet zomaar terugsturen. Maar moeten we ze dan op straat zetten? Is de straat dan echt een oplossing voor die mensen... voor de Nederlandse samenleving? Die kortzichtigheid van de Haagse politiek... van de politieke wenselijkheid... wij weten het nu ook niet meer... zetten we ze op straat, dan is het probleem ja. opgelost. Ja, maar het probleem uh, ontstaat uh, ook... omdat uitgeprocedeerde asielzoekers... Uh, die dan moeten worden uitgezet door de Rijksoverheid... Uh, daar vaak niet aan mee willen werken. Nou, kijk, als de Rijksoverheid ze uit kon zetten, dan, dan kunnen ze dat met harde hand doen. Of dat mensen meewerken of niet meewerken. Mm. En ja, natuurlijk zijn er ook mensen die niet meewerken in hun eigen vertrek. Maar even voor de duidelijkheid: in mijn organisatie werken we ook met een team van mensen. Die houdt zich juist expliciet bezig met mensen die, om wat voor reden dan ook, niet terugkeren of willen keren. En daar waar er belemmeringen zijn, om die belemmeringen op, op te heffen. En we helpen mensen daarbij ook, dus terug te keren naar het land van herkomst. Dus het is niet zo dat al die mensen, waar dat we het nu over hebben, dat die niet terug willen of daar zelf niet aan meewerken. Er zijn ook landen van herkomst die niet meewerken. Er zijn mensen zelf die niet meewerken. Maar ook daarvoor zijn er passende antwoorden. En de straat, ik verzeker het u, is nooit een onderdeel van de oplossing... maar altijd een onderdeel van het probleem. Voor hen, voor u en voor de samenleving. Ja, maar ja goed, als mensen klaar zijn hier... Ja, dan, dan, dan is het ook afgelopen en dan kiezen ze blijkbaar... Uh, Onder dwang om niet weg te gaan. En maar om op maar de waarom zegt te komen. u dat nou? Als ik net aan u uitleg ja. dat er landen zijn die mensen hun eigen onderwijs nee. niet terugnemen. Nog even los van landen <laughs> die ze niet terugnemen. Maar als er, als er wel landen zijn waar ze het terug kunnen, maar omdat ze dat zelf niet willen. Ja, dan moet je toch uh, ja, ook een keer een streep zetten. Ja, dan moet je ook een keer een streep zetten in de zin dat je zegt van... wij gaan die mensen blijven voorzien. Je hm. kunt natuurlijk wel ervoor zorgen dat je die mensen aangedwongen uitzet... of op een bepaalde manier toch een bepaalde beperkte opvang geeft... maar ze niet te lasten laat zijn hm. van de samenleving. Want die samenleving kan er ook niet over beslissen... of dat ze mogen blijven of weggaan. Maar laat ik u even dit zeggen. Kijk even naar de twee grote groepen in de tentenkampen. De Somaliërs en de Irekezen. Bij de Somaliërs is het zo dat als de Raad van State zegt... dat niet terug kunnen, dan kun je toch niet zeggen van ja dat doen ze zelf. Dat doen die mensen zelf niet. Er ligt een belemmering die wordt onder andere opgeworpen door het hoogste rechtscollege hier in Nederland hier tegen. Dus dan moet je niet zeggen, dat doen die mensen zelf. Dan zeg ik Rijksoverheid, neem je verantwoordelijkheid. Neem die mensen op. Laat ze teruggaan zodra dat je de ruimte hebt en de toestemmingen dat het veilig kan. Of blijf ze in ieder geval voorzien en ga ze, ze niet van de straat laten leven. Dat is niet voor hen goed en voor ons ook niet. Nee. Dat is één. Dan hebben we de groep Irakezen. Uh, u weet zelf ook dat minister Leers heeft in de tijd gezegd, weet u wat, u, u kunt worden opgevangen door mij, totdat die minister uit Irak komt en dan gaan we eigenlijk u met die minister terugsturen als ik kan. Ja. Nou, die minister heeft ze niet meegenomen. Minister Leers heeft gezegd: Weet je wat, ik doe er een paar miljoen bij, waarop die minister uit Irak zegt: Ik ga terug naar Baghdad en ik ga het erover leggen. Minister Leers zegt: Dat is goed en wij overleggen later verder samen. Dat overleg heeft gewoon nooit meer plaatsgevonden en dan toch zetten we die mensen op straat. Ja. Waarom doen we dat? Ja. En dus dus het, je kunt dat niet alleen maar bij die mensen leggen. Ja, mensen hebben zelf een eigen verantwoordelijkheid. Precies, maar als ja. u even het nieuws zelf volgt, dat u ook maakt als, als, als media... dan kunt u ook volgen dat die minister ook eigenlijk geen invulling heeft gegeven... aan alle gemaakte ja. afspraken, nog met asielzoekers, nog met de Kamer. Ja. Is het zo, meneer van Tilborg, dat uh, kerken, maar ook lokale overheden... bij u aankloppen om, uh, om raad of om advies? Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Dat doen ze allemaal wel een beetje, moet ik zeggen. Uh, u vraagt mij hier ook om meteen een en ander toe te lichten. Maar dat gebeurt ook vanuit de lokale overheid. Het gebeurt ook vanuit de landelijke ja. overheid. Het gebeurt ook vanuit de kerk en gebeurt ook vanuit asielzoekers. Maar ik denk wel dat dat te maken heeft met het feit dat wij 25 jaar in dit werkveld actief zijn. Ja. Niet bevooroordeeld zijn, openstaan voor alle, uh, alle, alle verantwoordelijkheden. En, en, en die ook willen respecteren. Is maar het zo die... dat u ook een telefoontje krijgt van burgemeester van der Laan van Amsterdam? Die dan aan u vraagt, uh, zeg, uh, geef eens advies over uh, hoe we nu verder moeten met het opgeruimde tentenkamp en de mensen die daar bivakeren? Nou, uiteraard heb ik ook met de gemeente Amsterdam... niet met, met burgemeester van der Laan, maar wel met, met, met de gemeente als zodanig... maar ook met de kerken, ook met asielzoekers, ook met alle andere betrokkenen. Ja, daar heb ik contact mee. Ja, dus uh, u, u bent in dat opzicht ook een, een medespeler op het, uh, o, op het veld... rondom al die asielzoekers. Ik bedoel, u, u verleent niet alleen uh, hulp aan hun... maar u zorgt ook dat uh, autoriteiten ermee kunnen handelen. Ja, zo hebben we ook heel actief meegewerkt aan... Hoe, hoe ontwikkel je nou zo'n pardonregeling, hoe voer je die uit... hoe maak je dat praktisch uitvoerbaar van zo'n lokale gemeente. Nou, wat wij proberen te doen is te kijken van... hoe ziet een probleem eruit en wat zijn je mogelijkheden... waar, waar heb je je ruimte, je wettelijke ruimte om daar een adequaat antwoord op te geven... om de problemen zo klein mogelijk te houden. Nou, die deskundigheid die zetten we denk ik nu al 25 jaar in. Ik wens u daar heel veel succes bij, bij de komende 25 jaar. Dank dat u de Sinterklaasavond met thuis even wilde onderbreken. Terug naar de surprises nu. Graag gedaan. Goed, Dankjewel. John van Tilborg, hij zit in de studio in Groningen. Maar moet toch nog weer even naar huis voor de afronding van... 5 december. Dit was Twee Dingen voor vanavond op onze site 2-dingen.nl. Kunt u de reacties kwijt, vindt u meer informatie over de gasten van vanavond. Zelfs alle uitzendingen terugluisteren, als Sinterklaas het vanavond laat afweten. dadelijk dus BNN Today, Willemijn Veenhoven. Hoi, goedenavond. Um, wij doen het op Rijm vanavond. Jij ja, niet. <laughs> dat wil jij niet Robert Meeder. Nee, ja, dat zullen we nog we wel eens zien. Ja, nee, dat hebben we niet alles op Rijm hoor. Ik zal je geruststellen. Maar sommige dingen wel. En uh, we vonden het in de voorbereiding al hilarisch. Dus dat wordt mooi. Verder Jeroen van Inkel in de studio over de kersthits. Of de hits die het niet gaan worden met de kerst. En we hebben het onder andere over dertigers in de grote stad... die maar niet aan de man komen ongelooflijk groot probleem. Of niet je genoeg of een inkel? Nou, ik weet niet. Ik ben de dertig al reeds gepasseerd. En geen vrouw. Ja. En al reeds, het... ja, al heel lang getrouwd. Ja. Nou goed, ik herken het wel. Uh, daar hebben we het over. Straks <laughs> zijn twee dames hier die ook uh, dames die echte ervaringsdeskundigen zijn. Voor eens voor altijd doen we uit de doeken hoe het nou komt met het overschot aan vrouwen. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Syrische hoofdstad Damascus heeft te kampen met de ergste stroomstoringen sinds de burgeroorlog uitbrak. Delen van de stad hebben soms meer dan acht uur per dag geen stroom. Volgens het regime worden de stroomonderbrekingen veroorzaakt door gewapende terroristen. In Engeland is opnieuw een BBC-presentator gearresteerd op beschuldiging van aanranding en verkrachting. Het gaat om de 82-jarige Stuart Hall... Volgens de politie zijn het oude aantijgingen, meer wordt er niet gezegd. Hall is vooral bekend van zijn sportverslagen op de BBC Radio. En in het Belgische Hasselt is ophef over een experimentele kerstboom in het centrum van de stad. De boom is gemaakt van 5000 gebruikte borden en kopjes. Veel inwoners hadden toch liever een gewone boom gezien. Om de breekbare boom te beschermen is er een bewakingscamera opgericht. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Een avond vol sneeuw en regen. Het is 5 december, iets na half negen. Ze willen iets dat Sinterklaas zelf ze niet geven kan. Deze vrouw van 30 zijn op zoek naar de ideale man. Voor de speeches van Obama was hij de man, maar nu stopt hij de man achter Yes Weekend. Oh, het gaat lang af, hoor. Oh, God. Wordt het avond? Oh, Goed, uh, als je ons wilt bezichtigen, dat kan via radio 1.nl. Dan klik je op de webcam. Ik doe dit weer even gewoon normaal. Luc. En dan zie je onder andere uh, Q Music DJ Jeroen van Inkel. De legende naast mij. Dankjewel. Ja, uh, we hebben het over kersthits zo meteen. Um, um, vooral wat, wat de kersthit gaat worden dit jaar. Maar eerst even deze. Dit vind jij ja echt het slechtste kerstnummer dat er is. Christmas. Oh ja. Yeah. time. Veylowski. Ja. Drama. Be bewust vals, volgens mij. Ja, maar het, het, het is bij mij al heel vroeg begonnen... de, de zeg maar, uh, uh, niet-liefde voor Fee. <lacht> ze zat altijd bij Sonja Barend... en altijd had ze de singende zaag bij zich. Ja. En daar ja. is een basis gelegd... en dan dat <lacht> ook met de kerst. Ja, sorry, dat... Uh... Dat, uh, nee. ja, die draai je dus ook echt niet, ook niet voor de lol. Het nou, punt is, ik moet hem wel draaien, tenminste uh, tijdens een kerstjaar, omdat het, dit is wel zo'n plaat die erbij hoort bij de kerst en die de mensen ook leuk vinden. En dan kan de legende niet zeggen: bekijk het maar feestkippen ja, we. Ik sta in dienst van mijn luisteraars. Dat ah, dat ja, heel Goed, <laughs> tot zo meteen, Luc. Ja, ook in dienst van de luisteraar. Zometeen naar 9 uur een nieuw overzicht. Net als vorig jaar weer volledig in uh, dicht. Het gaat over het riool, de Chinees en de naderende sneeuw. Want vrijdag wordt echt de ergste dag van de eeuw. Een neerslaggebied komt die dag ons land binnenknallen. En dat betekent dat er op sommige plaatsen nou ja, zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw kan vallen. Ja, en dat heeft gevolgen <laughs> voor de infrastructuur. Je hoort het allemaal straks na 9 uur. Ja, dit wordt een hele lange avond. Robert Meder, goedenavond. In dienst van de luisteraar, dus dan doe ik het maar. Oh. Uh, daar hou ik het ook bij. <laughs> uh, de Belgische Voetbalbond die wil dat er komend weekend voor elke voetbalwedstrijd in België een minuut stilte in acht wordt genomen. De KBVB heeft dat gevraagd... naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Volgens de Belgische Bond is, uh, uh, is het verschrikkelijk en symptomatisch... voor wat zich te vaak op de velden afspeelt, zo zeggen ze. En ook in de Duitse streek Westfalen... wordt zondag bij alle voetbal- en atletiekwedstrijden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 Nou, daar waren wel twee heel belangrijke uh, factoren die, uh, die zeer zeker aanwezig zijn. Feyenoord wist uh, onlangs ook al de talentvolle spelers... Boricius en uh, Villenia langer aan zich te binden. En dan twee voormalige werkgevers van Koeman... die spelen vanavond tegen elkaar in de Champions League. Barcelona, waar Koeman heeft gespeeld, neemt het op tegen Benfica. Daar is je trainer geweest, niet Niemeijer. Voor Benfica belangrijk en voor Messi, want hij kan een record breken. Benfica speelt zeker, tenminste dat mag ik hopen, want ze hebben we geen wedstrijd. Maar speelt Messi? <lacht> ja, nee. Benfica komt vanavond wel in actie... gewoon met 11 man. Dus dat is al een voordeel. Maar Messi doet niet mee. En dat is toch wel enigszins verrassend. Omdat Tito Villanova toch ook op de persconferentie... richting deze wedstrijd wel zei... dat uh, dat record bekend is bij Barcelona. Uh, er zijn medespelers geweest die hebben gezegd... we willen graag dat Messi dat record zo snel mogelijk gaat breken. Welk record? Nou, hij staat op 84 doelpunten in het kalenderjaar 2012. De Argentijn Lionel Messi en het wereldrecord... Zo heb je dat dus ook in het voetbal sinds 1972 in handen van Gerd Müller. Met 85 doelpunten, destijds natuurlijk ter Bomber scorend voor Bayern München. Hij zit wel op de bank, net als doelman Vitor Valdes, als Gerard Piquet, net zoals Sergi. Uh, daar, zit, uh, ja, daar zitten zoveel mensen, ik vergis me even, maar Savi, Iniesta, Mascherano, Pedro, Jordi Alba. Allemaal mensen die niet eens bij de selectie zitten, wel dus Messi maar die gaat niet spelen. Bij Benfica zeg je normaal Benfica, dan zeg je misschien Oscar Cardoso, de doelpuntenmaker uit Zuid-Amerika. Ook hij start niet vanaf het begin. Dat doet wel de Nederlander Ola John. Ja, en Benfica staat voorlopig op basis van het onderlinge resultaat in deze groep tweede. Dat is genoeg om te overwinteren. Celtic ook 7 punten uit 5 duels. Het onderlinge resultaat is in het voordeel van Benfica. Dus als die ploeg nou gewoon vanavond wint... dan houdt het het in eigen hand. Het speelt tegen Barcelona B. Want een hoop onbekende spelers uit het tweede elftal... mogen het laten zien in Camp Nou. Maar goed, dat zegt ook niet alles. Vorig jaar een duel tegen Ruben Kazan. Dat werd gewoon toen Barcelona ook al door was. 4-0 voor de Spaanse talenten. Goed, nou, de andere wedstrijden die houden we natuurlijk ook in de gaten. Richard van der Maade, die zit in het matchcenter, uh, Richard. Uh, waar moeten we de beslissingen bij jou vanavond nog vallen, Zoal? Ja, bijvoorbeeld in groep E. Dat kon wel eens heel interessant worden. Want het kan de avond zijn waarop Chelsea als regerend cuphouder wordt uitgeschakeld. En dat zou dan de eerste keer zijn dat de kampioen niet de knock-out fase bereikt. Chelsea moet hopen dat Shakhtar vanavond wint van Juventus. Shakhtar speelt thuis um, bij een gelijkspel. Dan zijn de Engelsen het haasje op basis van onderling resultaat. Chelsea speelt zelf tegen Nordsjaland uit Denemarken. Bayern München en Valencia zijn in groep F al uh, zeker van de volgende ronde. Het gaat daar eigenlijk alleen nog maar om wie bereikt de eerste plaats. Groep G hebben we zojuist behandeld. Barcelona natuurlijk eerst. Het gaat daar om wie sluit zich aan als tweede. Benfica of Celtic. Celtic dat thuis speelt tegen Spartak Moskou... met Demi de Zeeuw op de bank. En tot slot in groep H. Daar is Manchester United al heel lang zeker van de knock fase. Met Alexander Buetner overigens vanavond in de basis... tegen het Roemeense Kloes. De andere wedstrijd is... Portugal Braga, Sporting Braga tegen Galatasaray. En daar zit Amrabat op de bank. En het gaat dan nog tussen Kloes en Galatasaray. Wie van de twee gaat mee met Manchester United? Goed, dan tot slot uh, nieuws over Totilas. Dat is dat voormalige toppaard van Edward Gal. Uh, maar sinds Totilas eind 2010 een Duitse eigenaar heeft... gaat het helemaal niet zo goed. Nu is het paard en de bereider, Matthias Raad... uit de Duitse selectie gezet. Dat is opmerkelijk. De prestaties van de combinaties zijn simpelweg niet goed genoeg. Hmm. Ja. Nou. Nee, nee, nee, nou. Nee. <laughs> Vertel jij nou net dat Langs de Lijnen kwam een keer helemaal oprijmen, een heel uur lang? Ja, dat is heel lang geleden. Ik ga niet zeggen wie het was, maar hij werkte hier niet meer. Of vanwege die of reden? Of de, of de enige verband is, dus weet ik niet. Maar die hield dus een, een uur lang en op de redactie werden we er helemaal <laughs> gek van. Ja, dan ben ik wel benieuwd. ga je aan het eind van het uur even vertellen heel wie het was. heel lang geleden. Nou, nee, ik ga het niet vertellen. Oh, goed. Nou, We later. noemen hem Jansen. Weet ik. We noemen hem. Noem maar wat. wat. Oh, die. Ja. Ja. Hm? Hm? Hm? Nee, maar, maar ik doe het niet het hele uur. Uh, maar ik denk, ik vermoed zo dat Luc zo meteen met de topics. Ja. dat hij helemaal losgaat. Dus je, je roept de, de intro. Nee, je roept het maar net voor. Dat mag toch. Dat doe je toch niet Jeroen erbij. Nog hoeveel seconden, Jeroen mag erbij. Even ogennieuw. Ik het maar, het even. het, ik is trouwens gezongen, dus uh, even Stop. Die, daar ja. zit je daar niet overheen. Ja, ik, wil, ik wil niet lullen zijn, maar het, het, het, ik voel een... Ik zeg al niks meer. Ja, nee, ik zeg maar. al niks meer. Je, je hebt <totstuken toch> twee generatiegenoten <totstuken> bij je zitten. Ja. Dit kon je voelen. Jeroen van Enkel. Dit kon je aanvoelen komen, dit willen mij. Maar ik dacht, dat het, zolang je dat nog hoort, mag het. Um, dat dat, dat, ja, dat nou, is toch ja, ook een soort intro waar, waar ik net over wil uh, praten? Nee, nee, in principe is de stelregel, maar goed, elke, elke regel is gemaakt om te breken. Maar de stelregel is als er gezongen wordt, ja. dan houdt de presentator, Triese, ja. DJ, zijn mond. So, dus. <laughs> ja, heb jij even, zo, pijnlijk. Ga jij even teken voor, als je klaar bent met praten dan? Talking heads, Road to Nowhere. Well, we know. Jeroen van Inkel. Talking Head and Road to Nowhere. <laughs> Dankjewel. <laughs> hey, ik, durf, ik durf niks meer te zeggen oh, over die plaats. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, nee. zo meteen praten wij over de kersthits van dit jaar. En uh, waar een goede kersthit tegenwoordig aan moet voldoen. Want dat is heel anders dan, dan vroeger. Maar eerst uh, John Favreau. John Favreau die was 27 toen hij een van de belangrijkste banen van de wereld kreeg. Hij is de man die ervoor zorgde dat president Obama jarenlang boven zichzelf uitsteeg. Iedere speech die John voor Obama heeft geschreven was zo legendarisch dat ze iedereen zijn bijgebleven. Door John kennen we namelijk onder andere dit van Obama. That while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Het It doesn't matter whether je black or white or Hispanic or Asian of Native American or young or old or rich or poor able disabled gay or straight you can make it here in America if you're willing to try. Het blijft mooi of niet? Michiel Vos vanuit New York. Ja, vind ik wel. Het ja, blijft he? mooi. Nou, vind ik yes we can komt inderdaad uit zijn koker. John F. koker. Dat heeft hij bedacht. En toen was hij 27? Toen was hij 27, toen was hij, had hij gewerkt voor John Kerry. En toen was hij aangenomen door toen nog senator uh, Obama. Op diens eerste dag. En toen bleef hij voor hem werken. En uiteindelijk werd hij de speechwriter, chief speechwriter voor de president in 2008. En heeft hij allemaal waanzinnig mooie en indrukwekkende dingen geschreven. En nu gaat hij weg. Waarom? Nu gaat hij weg. Ja. Dat zie je wel vaker, dat veel medewerkers die er vier jaar op hebben zitten in het Witte Huis... of rondom het Witte Huis, zeg maar van de minister van Buitenlandse Zaken Hillary... tot aan de chief speechwriter, dat die na vier jaar afscheid nemen... omdat ze uh, iets anders willen doen. Uh, Hillary, dat weten we natuurlijk niet, dat is een groter verhaal. Maar John Favreau, die heeft wel eens gezegd... luister, ik zou wel eens een scenario voor Hollywood willen schrijven. Ik zou wel eens een boek willen hm. schrijven, gebaseerd op mijn ervaringen in de afgelopen vier jaar. Nou, ja. Ik wil dus iets anders doen en misschien willen ze wel geld verdienen. Want daar verdient nu heel weinig. Nou, hij verdient niet heel weinig. Ik heb het even opgezocht. Hij verdient 172.000 dollar Nog? per jaar. Dat is Voor Witte Huis is dat heel veel. Ik bedoel, de president zelf verdient 400.000. Maar dat doe je, dan doe je het niet slecht als uh, 27-jarige in nee. het Witte Huis. <laughs> Maar als hij natuurlijk in de privésector zou gaan werken, stel dat die een mooi script zijn voor Hollywood, dan kan hij natuurlijk miljoenen verdienen als hij dat goed aanpakt en dat wordt verfilmd en er aan duizend voorwaarden wordt voldaan. Maar dan kan hij zijn geluk en hij heeft natuurlijk nu de naam en een beetje een track record om het in ieder geval de deur in te lopen, zeg maar zeggen. Je zegt net van hij heeft echt dat yes we can, dat heeft hij bedacht. Was hij echt heel erg belangrijk voor Obama? Nou, dat wordt wel gezegd. Kijk, de, de speechwriter, als het goed is, zeker bij iemand als Obama, die natuurlijk zo drijft op speeches, hè, die zo heel erg steunt op het verhaal wat hij vertelt. Niet alleen zijn eigen verhaal, maar ook het verhaal van Amerika, zeg ik nu maar een beetje dramatisch. Mm. Zo iemand, waarvan ook bekend is dat hij deel, deels zijn eigen speeches schrijft, die leunt heel erg in dit geval op een speechwriter, op iemand die de eerste aanzet doet. En dan gaan ze, ja, eerst zitten ze... En dan uh, praat Obama en Favreau schrijft alles op. Dat doen ja. ze de data dump. En dan gaat Favreau schrijven, de eerste versie... en dan komt Obama erbij en die gaan dan de tweede versie, de derde versie... en uiteindelijk gaat Obama tot zijn eigen woorden maken. Maar Favreau is heel belangrijk... ...belangrijker bijvoorbeeld dan bij Bush, want dat was een president... ...die natuurlijk niet zo bekend stond vanwege zijn speeches. Dat was iemand die het kort, nee. van korte, ja. korte planken... ...hoe zeggen we dat in het Nederlands? Kort hout oh, zouden met planken. Nee, dik pla hout met planken. Ben, ik ben slecht ja, te spreken precies. over dit onderwerp, dat begrijp ik. Nee, maar ofte, maar dat, ja. Oftewel, hij heeft veel te verliezen, Obama. Hij heeft veel te verliezen. Maar goed, iedereen is te vervangen. Ook iemand als een speechwriter. Uh, hij heeft natuurlijk een team onder zich. Hè. Favreau had al, geloof ik, vijf of zes mensen onder zich. Geen enkele speech wordt alleen geschreven. Het is altijd een samenwerking van meerdere mensen. Ook meerdere stafleden zitten erbij met mm. ideeën en slogans die ze in de verloop van tijd aanpakken. Maar Favreau heeft altijd gezegd wat heel belangrijk was in zijn speeches die hij schreef... is de narrative. De, de, het verhaal wat in een speech wordt verteld. En wat vaak niet wordt gebruikt door politici die dan vaak gaan naar een laundry list, een soort waslijst... aan dingen die ze hebben gedaan. Dat, dat leidt meestal tot een science speech. Ja, en dat, Obama... Voor, dat voor Obama vertelt natuurlijk altijd... het verhaal van, van blank en zwart en arme en rijk... en dat ja, alles in uh, één, één mooie zin... Nou ja, wat dat, je net dat is je dus is een goed voorbeeld. Ja. He, hoe Amerika bij elkaar komt... of dat nou na een schietpartij in Arizona is... Hm. of na de overwinning van Obama... of na een, he, een conventie. Het gaat altijd zeg maar, een beetje over hoe wij samen iets... dat is natuurlijk ook heel democratisch... in plaats van republikeins, hoe we samen iets... via een overheid wellicht... De samenleving iets kunnen doen. En dat kan hij, vind ik, en dat vinden veel mensen, heel goed voor Nou goed, hij gaat dus weg, maar er heeft nog een heel team om zich heen van speechschrijvers. Dus uh, gaan we het horen? Ja of nee? Een hij, een beetje... komt ja, hij komt eruit. Hij er komt er uit. huis wel weer uit. Goed. Yes. Dankjewel, Michiel Vos. Geen mee. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Ja Sinterklaas heeft ons bijna verlaten. Dus worden we weer overspoeld met kerstplaten. Ik vond die van Katja, die is leuk. Van kerst, we gaan ook weer kerstballen. Die is dus maar ja, katja, ja. katja met de jeugd van tegenwoordig, toch? Uh, ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel nou een goede. Uh, ja. Ja, dus, nou, Je dat kijkt een beetje moeilijk, Jeroen van Enkel. Oh, um, nou dat, uh, dat kan zijn omdat ik zo enorm gefascineerd ben... door alles wat ik hier om me heen zie. Leuk hè, zo'n radiostudio. Nou, ik, ben natuurlijk een, ik ben natuurlijk een nerd En dan, ja. ik, dan vind ik het toch interessant om het allemaal even te bekijken... hoe dat gaat bij uh, ergens anders dan waar ik zelf werk. Bij de publieken. Dus uh, vandaar dat ik waarschijnlijk een beetje ja. moeilijk kijk. Maar er zijn heel veel goede, goede kerstliedjes uh, gemaakt. Dat is zonder weer waar. Ja, ieder jaar komen natuurlijk weer echt platen die bedacht zijn... om een kersthit te worden. Um, is dat er voor jou een leuk... Leuke tijd, want je uh, zei net namelijk van, oh God, dan moet ik weer veel ski draaien, ja. en daar hou ik niet zo heel erg van. Nee, het is niet, uh, het is voor mij niet de leukste tijd uh, van het jaar, omdat het is allemaal heel voorspelbaar en uh, er komen niet zo heel veel nieuwe kerstliedjes. Uh, nee, valt het mee? Uh, erbij, dus ja, het valt, nou, het valt tegen. wel. Tegen, uh, tegen, ja. ja. Dus uh, de, ja, het is lastig om, om nog uh, uh, uh, zeg maar opvallend en nieuw uit de hoek te komen op dat vlak. Dus wat, wat ik altijd doe, is, ik maak altijd een mix van kerstliedjes en hits van nu. Maar je, je ontkomt er niet aan dat je in een soort van uh, toch uh, emotioneel uh, langzamere vibe terechtkomt. En dat, uh, dat vind ik nooit zo heel uh, superleuk. Nee. nee. nee. Die kerst van jou, dat. Nee, Nou goed, ik vind het ook bijna een beetje heiligschennis dat we het er vanavond al over hebben. Ja, op zich. Ja, maar ja. goed, dat doen we toch maar. Je bent er wel, toch? Um, jij, ja, we vroegen aan jou, wat wordt nou, denk jij, de kersthit van het jaar? En jij, Jeroen van Inkel, denkt dit.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 let her go. Ja. Maar dan denk ik, ja, ik, ik, ik hoor niet echt, echt de jankende violen en kerstbelletjes. Nee. En dat valt wel mee. Nee, niet van die, uh, van die jinglebelletjes. Van die klokjes? Het, ja, nee. nee. die hoor je er niet in. Dat komt omdat uh, als, je, als je gaat kijken naar wat de grootste kersthit uh, zou kunnen worden, dan uh, kijk je natuurlijk naar wat, uh, wat, wat is de grootste hit tijdens de kerstperiode. Dat is eigenlijk uh, waar het op neerkomt. Ja. En een hit is gewoon een plaat die heel veel verkocht is. Ja. Uh, en rond de kersttijd op nummer 1 staat en waar je Jij waarschijnlijk, als jij over uh, een aantal maanden terugdenkt aan de kerst, uh, die herinneringen bij hebt van die tijd. Dat, dat, dat is een kersthit. En uh, dat geldt voor deze plaat. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel hele specifieke nieuwe kerstplaten uit. Die uh, Ja, wat ja, je kan zeggen. Dit is gewoon een, het nummer dat, denk je, het heeft geloof ik al op één gestaan hè? en dan ja. doet het nu weer heel goed. Uh, wat gewoon een hit is. Maar je, kan natuurlijk ook, je hebt ook artiesten die expres een kerstplaat ja. uitbrengen. Ja, dat zijn er niet zoveel trouwens. Nee, dat is dus... nee, ik, Want ik heb echt vandaag ook weer gezocht. Ik kan niet zo heel veel uh, vinden op dat vlak. Dus, uh, en sowieso geen Nederlandse artiesten. Uh, in, in, in het buitenland heb je dat wel. Wat, wat ze allemaal doen. Miss is... Montreal hadden we. Miss vorig Montreal? Jaar, ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Dat was een grote hit. Dat was een grote hit. Nou, dat, daar was ik ook heel blij mee. Ik heb er nog persoonlijk bedankt. <laughs> en uh, voor deze bijdrage. Maar voor de rest. Ze nemen allemaal die oude klassie klassiekers op. Uh, als, als, zoals Maaike Boublet is ook met kerstplaten, maar dan is het weer... Uh, Rudolph, the red Nose Reindeer. En, ah. dat soort, uh, ja, en dan blijf je in die cirkel. Uh, blijf ja. je, uh, maar volgens mij, ik heb ook het gevoel dat het in Nederland niet zo heel belangrijk is, een Klopt. kersthit. Nee, dat is inderdaad waar. Hoe waar. Waar komt dat? Nou, um, het punt is, wij hangen nog heel erg aan Sinterklaas... Um, uh, de, de periode, je gaat niet dan voor Sinterklaas voorbij, is dus ga je niet al kerstplaten draaien op de radio. Het kan als geintje. Ja. Uh, en, uh, de, ik heb het ook wel staan, maar toen was het juni. Dus dan is het een, ex, dan is het een heel <laughs> ander verhaal. Ja. Maar je gaat niet in principe voor, uh, voor, voor de uh, Sint weg is. Maar dan kan je hem kerst... toch daarna draaien en dan kan het alsnog een hit worden? Ja, maar dan heb je maar drie of vier weken de tijd om het een hit te laten worden. En dat is ah. eigenlijk te kort. Aha, dus de tijd is gewoon te kort. Ja. Anders is het natuurlijk in Engeland. En daar is het ook echt heel erg belangrijk dat je een kersthit scoort. En uh, deze gaat het worden volgens jou in Engeland. Wat he is het? Ja, dit, ja dit, is, dit is voor een, uh, een goed doel uh, uh, uh, ingezongen. Het is een oud nummer natuurlijk van de Hollies. Hier he eent hebben we. Here's my brother. Um, dit is, uh, als ik me niet vergis, is er een uh, is hele grote ramp geweest in een stadion. Maar ik weet even niet welk jaar. Ja, Hillsborough het... ramp, ramp, ramp, uh, ramp, uh, ramp, ramp. In <laughs> 96 mensen doodgedrukt in een voetbalstadion in 89. En kennelijk zijn ze daar dan nu geld nog voor aan het inzamelen. Ik de... begrijp het niet helemaal waarom dat dan nu ineens zo van de grond komt. Maar, ja... maar het is een beetje een band achtig project lijkt het. Ja, dat klopt ja. En ja, ja. Dat, uh, dat dreigt nu wel uh, heel succesvol uh, te worden. En waarom is het in, in, in Engeland wel heel belangrijk die nummer één hit, dat is gewoon een prestige ding. Ja, ja dat is men, men, men wil gewoon de laatste nummer één hit van het jaar hebben. Dat is inderdaad een prestige ding. En natuurlijk in de, in de eindfase van het jaar, waarbij mensen heel veel kerstinkopen doen en uh, wellicht ook uh, van die, uh, van die uh, iTunes certificaten, bonnetjes kopen of gewoon de harde cd om cadeau te doen. Ja, dan kiezen ze vaak uh, een liedje uit de top 10 uit. Het is allemaal commercie. Het is allemaal commercie. jeroen van Inkel. Nou, het, het is ja, allemaal commercie. Wat ik heel leuk vind is de Kik, een kerstliedje voor jou. Is dit nou all I want for Christmas? Ja toch? Mariah yep. Carey op dat deuntje? Ja, daar heeft het wel wat van weg. Dit is de nieuwe single van de Kik, een kerstliedje voor jou. En ik, en ik vind de Kik lief en leuk. Je krijgt ook een hele grappige lach op je mond als je dat zegt. Terwijl je dit hoort. Ja, ja. ja dat klopt. Ik word er vrolijk van. En voetbal ook, tenminste, als er wat gebeurt. Ragnar Niemeyer, Barcelona, Benfica. 0-0 voor alle duidelijkheid. Barcelona natuurlijk al verder in deze groep. Dat geldt niet voor Benfica. Dat uh, zojuist een geweldige kans kreeg na 12,5 minuut Nu nog steeds uh, balbezit. Voor de Portugezen, overigens aan de linkerkant van het veld. Ik ga die kans zo even beschrijven. Als Benfica. Een hoekschop veroverd. Een behoorlijke paas van Ola John. De nou aanspeler van FC Twente, die deze zomer vertrok naar Portugal. In de as van het veld zijn ploeggenoot Rodrigo niet buiten spel. Alleen op de goal af, verdedigd in dit geval door het doelman Pinto van Barcelona. Maar in plaats van af te spelen naar Nolito ging die bal naast. En die had erin gemoeten. Hoekschop inmiddels genomen. Pinto zit er niet lekker bij. En dan mag de bal nog een keertje worden voorgegeven door John. Daar achterin misschien nog koppen bij Benfica. Nee, want de bal gaat voorbij de goal van die ervaren reservekeeper José Manuel Pinto. Barcelona weg aan de linkerkant met Theo voor de goal is Via, Maar die kan ja, wel worden aangespeeld. Maar die glijdt uit op een paar meter buiten het strafschopgebied van Benfica. Barcelona twee keer buiten spel gevlacht. Grote kans voor Benfica, maar nog geen doelpunten in Camp Nou dat nog niet eens halfvol zit. 0-0. En dan snel naar het matchcenter. Daar zit Richard van der Maden. Alle overige wedstrijden, de overige zeven dus nog 0-0. Zojuist wel een goede kans gezien in de wedstrijd tussen Chelsea en noord Chelsea moet die wedstrijd winnen en dan maar hopen dat Shakhtar wint van Juventus. Grote geschiedkans voor Fernando Torres. Een wedstrijd overigens die onder leiding staat van de Nederlandse scheidsrechter Bas Nijhuis. Verder dus overal nog 0-0. Luc, je hebt nog 15 seconden. <lacht> uh, ah, dan vertel ik het zo meteen allemaal wel. Ja? Straks in deze topics. Het rijdt niet Luc. Oh, straks de topics. Vond ik. Cynics. -synic. <laughs> ik van enkel, dankjewel. <laughs> B -N -M. Sport op Radio 1.